Het is vijf uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op diverse plaatsen in het land hebben mensen al hun stemmen uitgebracht... voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Zwolle bijvoorbeeld deed burgemeester Jan Meijer dat vlak na middernacht in een studentenkroeg. De bedoeling van de burgemeester was om ook meer jongeren... naar de stembus te krijgen. Ook in Den Haag en Castricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Castricum was dat op het station... dat voor de gelegenheid de hele nacht open blijft. De meeste stembureaus in Nederland gaan om half acht open... en sluiten vanavond om negen uur. De politie in de Amerikaanse staat Austin heeft een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief was nog niet ontploft en is door de explosieve omruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het pakje lag op een distributiecentrum van couriersbedrijf FedEx. Austin wordt al weken geteisterd door een bommenlegger die al op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten ontploffen. Twee mensen zijn daarbij om het leven gekomen en vier mensen zijn gewond geraakt. In Italië zijn drie mensen om het leven gekomen... bij een explosie in een huis in Catania op Sicilië. Twee van de slachtoffers zijn brandweermannen. De brandweer was afgekomen op een melding van een gaslek. Toen de mannen het gebouw in het historische centrum van de stad... probeerden binnen te komen, was er een ontploffing. Twee andere brandweermannen raakten bij de explosie gewond. Op het Filipijnse eiland Mindoro zijn 19 doden gevallen... bij een busongeluk. 17 mensen raakten gewond. De bus raakte s'nachts van de weg en kwam in een 15 meter diep ravijn terecht. Volgens de politie is het ongeluk mogelijk veroorzaakt door een technisch probleem, waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. De chauffeur kan niet verhoord worden, want hij is bij het ongeluk omgekomen. Het weer. Lokaal eerst mist en hier en daar nog wat lichte vries. Eh, Vriest het nog licht? En verder is er soms zon en bewolking. Lokaal kan er vandaag ook wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Hassan Evrenken. En daar zijn we weer. Het laatste uurtje Focus. Ons nachtelijke programma over wetenschap en geschiedenis. Fijn dat u er nog bent. Ik ben er ook nog. Het laatste uur. We gaan u meenemen naar de wederopstanding... van Museum Huis Doorn. Dat kasteel en landgoed waar de Duitse ex-keizer Wilhelm de zijn laatste levensjaren slijten. En dat ruimt. En in het laatste kwartier van de uitzending... praat ik met oud-concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging... Johannes Leertouwer over de beroemde Matthäus-passion. Vandaag is het precies, maar ook echt precies... 333 jaar geleden dat Johan Sebastian Bach... icoon van de klassieke muziek werd geboren. Maar nu eerst het volgende. Man verlangt dat we met verschrengte armen toezien, wie onze vijanden zich tot tückischem overval rusten. Man wil niet dulden dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. We gaan uh, naast mij zitten Cornelis van der Bas... conservator van het museum Huis Doorn. Ja, het uh, was even voor mij. in ook Cornelis. Cornelis, wie hoorden we hier net uh, praten? Ja, we hoorden net de uh, Duitse keizer Willem II, begin augustus 1914, waar hij het Duitse volk toespreekt, uh, dat de tijd is aangebroken om de wapens op te pakken en uh, uh, hun, eigenlijk hun, uh, hun, hun, hun uh, bondgenoot, Oostenrijk-Hongarije, uh, te steunen in, uh, in hun strijd. Ja, hij zegt volgens mij ook nog iets over uh, dat we altijd een land van vrede zijn geweest en ja. dat we de vrede willen bewaren in Europa. Ja, en hij, hij, hij zegt eigenlijk uh, Duitsland, het Duitse keizerrijk is, is vredelievend. Maar uh, onze vijanden, en dat bedoelt hij natuurlijk Groot-Brittannië en Frankrijk mee. Die kunnen eigenlijk niet uh, zien. Die zijn eigenlijk jaloers hoe succesvol Duitsland is. Bijvoorbeeld op economisch gebied en uh, op zee. En nou ja, zo schuift hij eigenlijk de, de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. Legt hij eigenlijk de schuld meteen, al in 1914, neer bij Groot-Brittannië en Frankrijk. En hij had er zin aan zo te horen in die tijd. Uh, het waren nog de goede tijden voor Duitsland. Maar we weten allemaal dat het uh, een beetje tragisch voor hem afliep. Ja, maar het liep heel anders voor Duitsland. Precies. En uh, uiteindelijk eindigde hij in een huis in Nederland, in Doorn. Ja, maar hij uh, moest uh, na de Duitse nederlaag in november 1918, moest hij, uh, moest hij vluchten. Uh, hij had natuurlijk de keuze om naar Duitsland terug te keren. Uh, maar in zijn eigen land, in Duitsland, was de revolutie uitgebroken. Uh, hij had natuurlijk de strijd aan kunnen gaan met de revolutionaire. Uh, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft, weet, je, weet je ook waarom hij dat niet gedaan heeft? Nou, hij heeft, uh, er wordt gezegd dat hij geluisterd heeft naar zijn uh, officieren. En dat die hem hebben aanbevolen om... Uh, om uh, naar Nederland uit te wijken. Um, en dat hij dat advies gevolgd heeft. Maar, nou ja, goed, ja... je kunt je ook afvragen of... Uh, ik neem aan dat hij zelf daar ook wel een, een zeg in had. Dat hij daar zelf ook iets over te zeggen had. En, uh, ja... Sommige historici zeggen, historici zeggen ook... hij was toch niet zo dapper. Als hij uh, misschien zich voordeed... als hij ergens een toespraak hield... Dan, nou ja, dan, dan blies hij hoog van de toren. Dan was hij altijd van het Duitse volk. Zoals en, we net hoorden. In zoals we net hoorden. Precies. Uh, maar ja, toen puntje bij Paaltje kwam... toen, uh, ja, als je het negatief zegt... Kwam, nam hij toch de benen. En, uh, en wijkte hij uit naar het neutrale Nederland. Ja, want je zegt het neutrale Nederland. Uh, hij kwam vanuit België. Nou, daar kon hij natuurlijk niet blijven, want België... was was een van de landen waarmee Duizend in Oorlog was... Ja. Ik kon, had je niet thuis naar Zwitserland gekund of zo? Waarom Nederland? Ja, dat had natuurlijk ook gekund. Zwitserland, Scandinavische landen. Maar ja, als jij in Spa. wat we natuurlijk allemaal kennen. in België. Nou ja, als je die. Dat, dat is natuurlijk. de Nederlandse grens was. relatief dichtbij. Dus daar, daar kon hij met auto. ja, dat was, een, was een, een, een. een korte nacht rijden. En Zwitserland, dat was. nou ja, dat was wel een, een stukje verder weg. Een en hele, een hele praktische reden eigenlijk. Het had een praktische reden, maar het had ook nog een, een, een, een familiereden. Want um, hij was ook, uh, een van de titels die de keizer had, was hij was ook prins van Oranje. Uh, hij had natuurlijk heel veel titels. Uh, Duits keizer, koning van Pruisen Maar hij was ook prins van Oranje. Dus uh, in zijn ogen, hij ging gewoon naar familie toe. Hij kwam op hij, familiebezoek bij hij ons. Hij kwam op een familiebezoek. Ik geloof dat dat, dat, dat waren ze trouwens familie, Wilhelmina en hij, op een of andere manier? Uh, ja, ze waren en, natuurlijk... Beurt, of, ze van waren natuurlijk ver weg wel familie. Want, uh, ze waren verwant. Dus uh, zat die familie op hem te wachten op dat moment? Uh, nou, dat, zou je, dat, dat, dat, dat was niet het geval. Um, kijk, koningin Wilhelmina en uh, de Nederlandse regering moesten natuurlijk toestemming verlenen um, aan hem. Dat hebben ze aan die asielverlening. Ze moesten hem asiel verlenen. Dat is uiteindelijk dus ook gebeurd. Maar er wordt gezegd dat uh, koningin Wilhelmina het eigenlijk laf vond. Uh, van de keizer. En dat de keizer zijn eigen volk... in de steek liet. Um, en... Uh, nou ja, goed uh, zij heeft hem ook nooit... hij heeft 21 jaar... Uh, in Nederland in ballingschap geleefd. Ja. In die 21 jaar heeft koningin Wilhelmina... hem nooit bezocht. Ja, ja. Ze hebben elkaar in die 21 jaar nooit gezien. Nou, dat zegt ook wel wat. Uh, en we moeten ons ook realiseren... dat voor koningin Wilhelmina was het best moeilijk. Nederland was neutraal. Um, en doordat we die keizer toelieten... Uh, ja, kwam Nederland in een moeilijke positie terecht. Ten opzichte van Engeland en uh, Frankrijk en België. Maar, uh, die, die, die waren natuurlijk helemaal niet blij mee dat, uh, dat nee. de, de vijand nummer één, zeg maar, de, de Saram Hoes van, van, van die jaren. <güls> zich in ons land bevond. Nou ja, je, uh, Nederland werd op aangesproken... We laten een oorlogsmisdadiger werd binnengelaten. Uh, maar ja, de Nederlandse regering zei... ja, we hebben in die Eerste Wereldoorlog... Uh, in die, met name in 1914... hebben we alle Belgen opgevangen. Uh, 1 miljoen Belgische vluchtelingen. Uh, gedurende die oorlog kwamen er ook... Uh, allerlei buitenlandse soldaten de grens over. Uh, Belgische, Franse, later ook, maar ook Britse soldaten. Nou, die, uh, en met name natuurlijk Duitsers ook. Uh, en die... Die werden dan in Nederland geïnterneerd. Die hebben ook vier jaar lang opgevangen. Nou ja, die, die Duitse keizer, ja, die, die wat, dat zei de Nederlandse regering en de koningin, dat was ook een, gewoon een vluchteling. Dat ja. was wel natuurlijk een, een, een politieke vluchteling. Terwijl die Belgische vluchtelingen, dat waren natuurlijk uh, ja, die vluchten echt voor het geweld. Ja. En dat was bij Wilhelm, uh, die vlucht voor de revolutie. Ja. Hij komt ten eerste, in eerste instantie terecht in uh, Huis Amerongen. Ja. En, en vervolgens in Doorn. Ja, hij woont eerst uh, anderhalf jaar op Christel aanbrongen. Dat was ook natuurlijk uh, ja, de onzekere periode of die toch mogelijk nog zou worden uitgeleverd door Nederland. Uh, Want dat was uh, aan, aan de orde op dat moment. Ja, dat was uh, er is twee keer om een uitleveringsverzoek gevraagd. Uh, dat heeft Nederland twee keer afgewezen. Uh, en er was in het beginperiode ook angst uh, natuurlijk voor aanslagen. Er is zelfs een vliegverbod boven aanbrongen ingesteld uh, omdat een aantal Britse en Belgische piloten hadden om aanbrongen te bombarderen, omdat die keizer daar zat. Dus dat geeft ook wel aan wat voor beladen persoon het was. Absoluut, um, ja. En na anderhalf jaar was het duidelijk van, nou ja, toen werd die, die uitleveringsdruk minder groot. Um, ja, en kijk, uh, um, Engeland en, uh, en Frankrijk hadden ook natuurlijk intern hun eigen problemen. Um, en toen was het duidelijk na anderhalf jaar, die keizer kan wel in Nederland blijven. Ja. Maar ja, die kon niet uh, op aanbrongen blijven. Daar was hij te gast bij een graaf, graaf van Aldeburg-Bentink. Nou ja, het is nogal kost maar om een keizer te onderhouden. <laughs> uh, dus graaf van Alleburg-Penting, ja, die, die, dat, die merkte dat in zijn portemonnee. Ja, dus die wil hem even kwijt. Nou ja, die, het was op een gegeven moment wel tijd dat hij zijn eigen uh, broek ging ophouden, ja. zo maar, te zeggen, maar ook dat hij zijn eigen woning zocht. En dan gaat hij een, een, een woning zoeken, maar ja. Had hij voorkeuren? Hoe kwam je in, in Doorn terecht uiteindelijk? Nou ja, hij heeft op verschillende plekken gekeken. Ook in Wageningen onder andere. Um, en uh, Huis Doorn stond te koop. En um, Huis Doorn is een heel klein, eigenlijk relatief klein landhuis. Dus vergelijkt met de paleizen. Nou ja, dat is, dat is grappig. Want ik weet nog dat ik. Het Neues Palais was dat volgens mij ja. in, in, in ja. Berlijn. Dat is zijn laatste nieuwste uh, paleis. Dat is een gigantisch gebouw daar in Berlijn. Ja. Ik ben wel eens een keer rondgelopen. Een, hij komt natuurlijk in, dan inderdaad in Nederland in een veel kleiner huis, maar hij neemt wel al zijn spullen mee. Ja, dat merk je ook als je door huis doorloopt. Het, is een, uh, het staat bomvol. Ja. Uh, als je ook kijkt naar het meubilair en alle stukken die in het huis staan. Dat, dat past eigenlijk niet. De meubelstukken en de, nou ja, de, de, de zilverstukken zijn eigenlijk te groot voor het huis. Het, het is, het is een, een landhuis voor gewoon... De Nederlandse adel. Ja. Uh, een, een klein landhuis. wat uh, Als je het vergelijkt met het Noois Palais waar we het, waar het over hebben... Uh, ja Dat past huis door 15 tot, tot 20, <laughs> 20 keer in. Je dat? Uh, en, en dan, dan, nou ja, dan komen, al die, komen al die meubelstukken uit dat Duitse paleis. Hoe, hoe ging dat? Daar, nou ja, hij heeft uh, op een gegeven moment... Uh, in 1919 van... Uh, Duitsland was natuurlijk een republiek geworden. Je had de Weimar Republiek. Hij heeft toen van uh, de Weimar Republiek uh, uh, toestemming gekregen om een selectie te maken uit zo'n paleis in Duitsland. En toen zijn er 59 treinwagons. Uh, 59? 59 treinwagons. Het was natuurlijk niet één locomotief met 59 wagons achteraan, Wat veel mensen altijd denken. Ja. Maar dat ging in... Het waren meerdere transporten. In totaal waren het 59 uh, naar. Nou, tot een nog toe gevulde wagons. En um, ja, dat is uh, dus allemaal naar Doorn gekomen. En uh, ja, daarmee heeft hij dat huis, uh, huis ingericht. Volgepropt. Volgepropt. En, en hij, kijk, hij, hij maakte een selectie. gewoon op basis van wat hij natuurlijk nog wist. Wat hij in, in zijn paleizen had in Duitsland. En hij had natuurlijk zijn adjudanten die hem daarbij hielpen. Ja. Er zijn ook inventarisluisten van. En hij maakte ook echt wel bewuste keuzes van de familiestukken. En hij wilde ook, dat zie je ook als je door huis doorloopt. dan zie je: uh, hij wilde laten zien dat hij niet zomaar iemand is. Het is een, een man met een beroemde voorouders. en een beroemde familie. Dus als je door huis doorloopt, dan zie je ook. Al die portretten van al die, van al die beroemde mensen. Hij, maar, hij, hij, hij wilde keizertje blijven doorspelen in, in Doorn. En dat wilde hij, dat deed hij ook. Want uh, binnenstappen in huis Doorn, dat is letterlijk terugstappen in de tijd. Je stapt echt weer de 19e eeuw in. Hoe en, zie je dat? Nou ja, je, je loopt toch een 19e eeuws huis en eigenlijk ontkent hij de hele 20e eeuw en, en de hele Eerste Wereldoorlog. Dat, dat zie je ook eigenlijk, die Eerste Wereldoorlog zie je ook eigenlijk in Huisdoorn niet terug. Het, is een, een, een, het, is allemaal, uh, het zijn allemaal meubels in de 19e-eeuwse neostijlen Of in de 18e-eeuwse stijlen. Rococo, van die krullen, barok, yeah. heel erg... Pompeus. Mm -hmm. um, en, en als je beseft dat hij in de jaren twintig daar woonde. en uh, in dezelfde tijd werd, was Rietveld bezig in Utrecht. om het Rietveld-Schreuderhuis te bouwen. in Duitsland had je het Bouwhaus. het licht-, lucht- en ruimte-idee. voor de moderne architecten. Ja, dat, dat is een compleet contrast. met wat je in Huisdoorn ziet. waar het bom vol staat. en waar je moet uitkijken waar je loopt. want anders stoot je een, een, een beeldhouwwerk. of om of loop je tegen mumbelstuk aan. Zij dus leeft in zijn eigen verleden. Ja. Hij, hij, hij ontkent het heden. Um, en ja, hij, hij overlijdt ook daar. In dat huis. Uh, 1941. Ja, juni 1941. Kijk, dat hij de, eerste, dat hij de uh, moderne tijd ook ontkent. En eigenlijk ook. Het, het verlies van de Eerste Wereldoorlog ontkent. Dat zie je ook. Dat hij draagt in Doorn ook gewoon nog uniformen. Uh, terwijl hij natuurlijk hij had in, op Christiel Amrongen had hij de applicatie ondertekend. Dus hij was geen uh, Duitse keizer meer. Hij was geen koning meer van Pruisen, uh, Maar dat hij dan zo'n uniform toch nog draagt. Uh, ja, dat, dat, dat zegt natuurlijk heel erg veel. En, ja. en, en ja, hij, hij woont daar tot, tot 1941. Dus in de Tweede Wereldoorlog overleed hij. En hij is ook begraven. Hij is bijgezet in het park. Daar staat zijn mausoleum. Want hij heeft in 1933 in zijn testament bepaald... dat hij zijn laatste rustplaats in het park van Huisdoorn wilde hebben. Tenzij de monarchie in Duitsland weer terugkeert. Maar in 1933 komt er een nieuwe leider aan de macht in Duitsland... Ja. die zelf uh, eigenlijk een soort... Uh, Keizertje wil spelen, ja. Adolf Hitler. Ja. Dus de dus kans was uh, minder dan nul dat hij uh, ooit in Duitsland nog terug zou kunnen keren als, als, als, als keizer. Nee, dat, dat, dat klopt. En ja. uh, kijk, eigenlijk had Adolf Hitler natuurlijk wel Wilhelm in. in, uh, in Potsdam willen bijzitten en dan had Hitler zelf achter die kist willen lopen om te laten zien kijk ik ben de opvolger ja, ja, ja. Um, en uh, Wilhelm II was zich dat ook bewust, dus die heeft ook bewust gezegd van in 1933 ik wil in Doorn uh, bijgezet worden um, in de jaren daarvoor uh, is er nog onderhandeld met de nationaal socialisten en nou ja, Herman Geuring is op bezoek geweest, was natuurlijk ook uh, de nazi's hebben natuurlijk dat ook gebruikt om de monarchisten in Duitsland achter een partij te krijgen. Ja. Uh, maar in 1933 was het natuurlijk wel duidelijk dat Hitler die macht niet met een, met een uh, gevallen keizer zou willen delen. Nee. Is, is Hitler nog wel bij de uitvaart op bezoek geweest bij de keizer? Nee, nee, nee. nee. Um, er was, de keizer had ook in zijn testament bepaald dat er geen natievertegenwoordiging aanwezig mocht zijn maar die uh, die wens is niet uh, nagekomen want uh, Seys inkwart was aanwezig namens Adolf Hitler ja. en er was een enorme krant uh, van Adolf Hitler um, dus, dus er was wel uh, de naties hebben dat moment toch wel aangegeven en ook gekaapt, en, gekaapt ja. Ja, ja, ja. en die keizer die overlijdt in Nederland heeft daar zijn eigen mausoleum het huis blijft staan ja het huis wat nu jullie museum is, uh -huh. of jullie hoe zeg, expertisecentrum? Oh ja, museum en ook kenniscentrum. kenniscentrum ja. Ja. Um, wanneer is dat? Uh, ja, wat is er met het huis? Dat de bewoner sterft. Wat gebeurt er in ja. het huis op dat moment of in die jaren daarna? Nou, de keizer had uh, natuurlijk kinderen en zijn oudste zoon. Uh, kroonprins Wilhelm heeft natuurlijk uh, nou ja, dit, alles ging naar hem over hij erft alles en um, hij heeft toen eigenlijk al snel ook om belastingredenen uh, bepaald in 1941 in, in, in, in dat het een museum moest worden en um, dat is het in die oorlogje. Ja, een museum voor wat? voor de hoonzollens voor dus de, de familie van de keizer in nederland in nederland dus in dat was in de Tweede tijdens de, de tweede wereldoorlog de bezetting de bezetting dus nederland was toen natuurlijk onderdeel van uh, ja. van het rijk van van Adolf Hitler um, en in 1945 als uh, het nazi natuurlijk valt um, dan legt de nederlandse staat beslag op alles wat Duits is ja. en dus ook op huis Doorn. Um, en dan uh, wordt Huisdoorn geconfiskeerd. En uh, wordt het een, een, de staatseigendom. En dan wordt het eigenlijk al in de jaren daarna... Nou ja, er wordt eerst, is daar discussie over, maar al vrij snel wordt besloten... dit is een uniek huis met een ja, unieke inboedel. Dat moet bijeen blijven. En dan uh, wordt er besloten om er een rijksmuseum van te maken. Um, en, en dat zijn we tot op de dag van vandaag. Ja. Ja, die was ook jarenlang Huisdoorn toch een beetje een soort... Ja, een, een, een, een, een, ja zoals je net ook al beschrijft, een beetje een gek huis... met vol met gekke spullen van een oude Duitse keizer... die eh, generaties van nu eh, wordt eigenlijk niks meer zegt. Mm -hmm. um, en het, het stond ook op, op de... Er werd ook bezuinigd op, op, op, op het uh, huis uh, enkele jaren geleden. En, en, nou, we zijn nu 100 jaar uh, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... maar vier jaar geleden stonden we aan het begin van 100 jaar... de Eerste Wereldoorlog... En opeens was er een hele revival. En dat heeft jullie ja, gered, zou je kunnen zeggen. Dat heeft Huis Doorn gered. Ja, ik zeg altijd... Uh... Die Eerste Wereldoorlog die heeft de Duitse keizer zijn troon gekost. Maar heeft zijn ballingsoord, dus uh, zijn, uh, zijn huis in, in Doorn... eigenlijk gered van, uh, van uh, de ondergang. Um, er is inderdaad vanaf 2000 jarenlang uh, bezuinigd... door de Nederlandse regering. Um, en daar raakte huis Doorn. Um, en, en de Nederlandse regering zei ook... het is geen Nederlands erfgoed, het is Duits. En, um, nou ja, uh, daar kan je over discussiëren. Ik heb daar zelf natuurlijk een andere mening over. Um, en in 2014 kreeg je natuurlijk in heel de wereld die herdenking van de Eerste Wereldoorlog. En huisdoor is natuurlijk de plek waar een van de hoofdrolspelers van de Eerste Wereldoorlog zat. Dus toen hebben we ook gezegd: van, nou ja. De Huisdoorn kan een hele belangrijke rol spelen vanuit Nederland. Uh, voor die herdenking in de wereld. En hebben we ook op het landgoed, in de voormalige garage van de keizer een uh, tentoonstellingspaviljoen geopend. Uh, dat gaat over het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja, Nederland was inderdaad neutraal in die vier jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoe moeilijk is het om dat verhaal? over te brengen op, de, op het Nederlands publiek. Wat, wat, wat doe je? Wat, hoe maak je mensen hier enthousiast voor? Nou ja, Het is denk ik om uit te leggen dat neutraliteit... Kijk, neutraliteit heeft, uh, heeft, dat, dat heeft iets passiefs. Uh, en iets, daardoor ook iets negatiefs. Je doet niet ja, nee. een beetje achteroverleunen. Ja. En beetje kijken hoe andere oorlog voeren. En, uh, aha, en hier een beetje nou ja, wachten tot erbij over is. Zo, Precies. Zo beetje, ja. Precies. Maar ik denk juist... En dat proberen we ook met die tentoonstelling. Die hebben we ook niet, niet voor niets genoemd tussen twee vuren. We hebben juist laten zien... dat neutraal zijn juist iets heel actief is... en iets heel spannends. Want uh, Nederland was als neutraal land... lag het tussen die twee oorlogvoerende landen in. Duitsland aan de ene kant... en Groot-Brittannië aan de andere kant... Allebei die landen, zowel Duitsland als Groot-Brittannië... die sleurden aan die Nederlandse neutraliteit. Die probeerden ook uh, te kijken van... Uh, nou ja, goed, hoe ver kunnen we gaan uh, uh, met Nederland... Uh, als het gaat om de handel en als het gaat om... Uh, uh, nou ja, om, om, uh, om de positie van Nederland. Uh, dus er was de hele tijd die... die een beetje balanceren op, balanceren op een kort. Ja, balanceren op een kort. En kijk, Nederland. Kijk, zij wisten ook, Nederland wil alles gaan doen om neutraal te blijven. Um, uh, dus er viel ook wel wat te, te, te dealen of wat te winnen bij, bij onze uh, ja, hang naar neutraliteit. Ja, is. kijk, een voorbeeld... heel bekend voorbeeld uh, is in 1917 daar heb je de zand- en grind kwestie. Kijk, Duitsland is natuurlijk België binnengevallen en die wil daar dan uh, bunkers bouwen. Daar, daar hebben ze zand en grind voor nodig en dat willen ze over de Nederlandse rivieren uh, willen ze dat naar België brengen ja. um, en uh, ja, Nederland is neutraal en die kan natuurlijk materiaal voor uh, bunkers niet toestaan, dan zeggen de Duitsers ja, het is helemaal niet voor, voor bunkers, dat is voor het herstel van de wegen, en dan zegt de Nederlandse regering dat is goed, en dan zegt de, de Groot-Brittannië, ja maar dat is een leugen ze gaan het wel gebruiken voor, uh, uh, voor de bunkers, dus continu zit Nederland tussen die twee kempen in de ene zegt dat, de ander zegt Weer iets anders. Uh, en en nou ja, hoe ver ga je dan? Ja. En het, het mooie natuurlijk is, is natuurlijk ook om in zo'n tentoonstelling ook ja, te kunnen laten zien wat dat ook voor de Nederlandse ja. bevolking betekent in die tijd. Ja. Um, want ja, jullie hebben een, een de collectie bestaat ook voornamelijk uit, uit wat je uh, van die Duitse keizer hebt, maar mm -hmm. in die tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Nederland heb je natuurlijk ook, neem ik aan, een collectie vanuit Nederland zelf. Ja. En je hebt, uh, je hebt iets meegenomen? Ja. Ik zie hier in ieder geval een, een doosje waarop staat cognac soft. Maar het gaat niet... Is het een schoen of is het een, wat is het een nee, schoen? Nee, daar, daar gaat het niet af. Ik zal het uh, even erbij pakken. Ja, dat is goed. Dat is een paar boekjes. Kijk, wij sinds wij 2014 dat kenniscentrum uh, zijn geworden voor de Eerste Wereldoorlog, krijgen we ook heel veel schenkingen van mensen. Het is ongelooflijk wat mensen nog thuis hebben liggen. Uh, gewoon bij hun in de kast. Uh, en bij wie bijvoorbeeld... Een, een... Zonder dat ze weten dat het, uit die, dat het met die oorlog te maken heeft? Of is het dan iets wat een beetje vergeten is? Of... Nou, dat het, vaak weten ze dat wel. En, en, en dan niks. ja, uh, onze grootvader die was gemobiliseerd. Uh, die was, zat in het Nederlandse leger. En daar hebben ze dan nog bijvoorbeeld uh, nou ja, dagboeken van. En, en ja, dan dan, dan denken ze van ja, dat is, dat is goed op, op de plek in Huisdoorn. Yeah. Dus ik heb bijvoorbeeld hier, dat is die schoenendoos. Dat, dat is een schoenendoos dat zit vol met uh, briefkaarten... van een Nederlandse soldaat uh, die hij naar huis heeft geschreven. Van, van één soldaat? Van één soldaat. Eens kijken. Ja. Kijk, en, en, en die mobilisatie was natuurlijk een enorme. Een enorme uh, had een enorme invloed op de Nederlandse maatschappij. Yeah. Kijk, het Nederlandse leger mobiliseerde. Niet om, aanvankelijk niet om, om natuurlijk te gaan vechten. maar om de neutraliteit te verdedigen. Um, en die Nederlandse, Nederlandse mobilisatie bleef vier jaar lang van kracht. Dat was anders, bij de andre, anders dan bij de andere neutrale landen. Uh, uh, bijvoorbeeld Zwitserland. Dus die Nederlandse mannen waren vier jaar lang van huis. Uh, maar het werk in de fabriek. Het werk op het platteland, het werk in de winkel, moest wel doorgaan. Ja. Dus je ziet dan ook dat heel veel vrouwen daar uh, de werkzaamheden overnemen. Het dus legt een enorm beslag inderdaad op de samenleving. Ik, heb hier, ik zie hier de Maartensdijkse Burgerwacht, staat er op dit kaartje. Ja. Nummer 21, legitimatiekaart. Johannes Albertus Hardeman, uh, ook wonend te Maartensdijkse. Maar wat is dan de Burgerwacht? Was hij dan. Uh... Die had, uh, uh, natuurlijk, uh, het Nederlands leger was ingedeeld in regimenten en dat burgerwacht was ook om uh, nou ja, de burgers uh, te controleren. Met name ook bijvoorbeeld uh, vanaf 1917 als er schaarste komt in Nederland. Er ja. zijn natuurlijk boeren die, ach, die houden voedsel achter omdat ze daar goed geld mee kunnen verdienen. Uh, en uh, uh, die burgerwacht moest dus ook uh, zorgen dat, dat, nou ja, dat voor onder andere, dat het voedsel eerlijk werd verdeeld. Ik kies hier een leuk kaartje met een... Ja. Wat, wat, wat is het? Wat staat erop? Ik kan het niet. Dat is een uh, brug, hè? Een brug. Ja. Ergens een bruggetje. Uh, ook weer van deze meneer Hardeman. Heel veel groeten van Jan. En er staat erbij, Hospitaal Amersfoort... Was de man dan... Dat zou kunnen, dat hij in een hospitaal terecht is gekomen. Kijk, die Nederlandse soldaten verveelden zich de Turk. Die hadden niks te doen. Er was geen vijand te bestrijden. Maar goed, hij zal waarschijnlijk tijdens een oefening zich geblesseerd hebben geraakt. En toen konden ze toch uiteindelijk iemand in het ziekenhuis behandelen. Het is een heel pakket met brieven. Het is echt onvoorstelbaar. Die man heeft echt heel veel geschreven. Hij heeft heel veel geschreven, ja. En uh, nee, we hebben hier bijvoorbeeld ook een prachtig dagboek. Dit is een uh, heel bijzonder dagboek uh, uh, van een Nederlandse soldaat die uh, Floris Evers heet hij. Ja. En die zit tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in New York. En uh, dan komt de oproep. En dan meldt hij zich uh, uh, voor het Nederlands leger. Maar dan moet hij eerst die oversteek maken uh, naar Nederland. En hij beschrijft helemaal hoe dat gaat. Hoe dat schip uh, dus vanuit New York vertrekt. Ja. En dan naar uh, Europa vaart. En dan zijn ze vlak bij, uh, uh, nou eigenlijk bij Rotterdam. En dan wordt hun schip aangehouden door, uh, de, door de Franse marine. En dan worden alle Duitsers van boord gehaald. En alle Nederlanders, die mogen dan verder. Ze mag dat schip weer doorvaren. En die gaat dan uiteindelijk naar Rotterdam. Prachtig. En hij heeft ook een prachtig handschrift. Hij heeft een heel mooi handschrift. Hand. Ja. Het schrijft hij over die Duitsers en Oostenrijkers. Ze waren allen vol moed van verlangen. Sidderden hun harten het leven te geven alleen voor de dierbare heimat. Daarom moesten ze nu met die verlangens uiten uit en zongen het Die Wacht am Rhein. Prachtig. En het is ook echt nou, een behoorlijk dik dagboek. En hij blijft maar heel mooi schrijven. Maar dat zijn, dat zijn natuurlijk prachtige documenten voor jullie om, om te krijgen. Ja, dit, zijn, uh, ja, dit, dit is uniek materiaal. En, en We hebben nu natuurlijk in Doorn, in het poortgebouw. Uh, wat in Doorn staat, wat de keizer heeft laten bouwen. We yeah. hebben ook een, uh, nu een Eerste Wereldoorlog-bibliotheek. Uh, en daar liggen ook dit soort documenten. En worden deze ook, ook bijvoorbeeld uh, gedigitaliseerd? Zijn ja. die ook uh, ja. zichtbaar op jullie sites? Ja, dat doen we samen met uh, Europeana 1914-1918. Dat yeah. is natuurlijk uh, die organisatie die uh, nou, ja, archiefmateriaal digitaliseert. En die die hebben ook een speciale eerste wereldoorlog uh, pagina yeah. en uh, in overleg met met hun maken wij uh, maken wij daar nou, gaan we dit, dit dit wordt dit gewoon overgetypt? Uh, we leven natuurlijk nu 19 of eh, 2018 100 jaar geleden einde van de eerste wereldoorlog 11 november 11 11 1918 mm -hmm. Wat gaan jullie doen in november? Um, nou ja, goed. Eigenlijk is het, dit hele jaar door. organiseren wij uh, verschillende evenementen. Niet alleen in november uh, uh, van dit jaar. Um, kijk, we hebben. Uh, um, al sinds een aantal jaren organiseren wij. Um, reenactment-evenementen. Evenement, uh, Eerste Wereldoorlog. Zoals altijd in het laatste weekend van mei. Komen er 200 reenactors. Uh, dat zijn. reenactors zijn mensen die. Een, een bepaalde periode uitbeelden. Die komen dan en, naar Doren. En ook zo gekleed uit die. Uh, ja. Militeria, ook uh, of, of Tot in burgers. het detail. Tot in het detail. Er zijn hele voorschriften uh, van hoe ze eruit moeten zien. En jij zelf ook, of dan? Of niet? Nee, ik dan? niet. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. En uh, nou ja, die, die komen naar Doorn. en die slaan dan een weekend lang hun tentenkamp op in het park van Huis Doorn. En ja, die geven er allerlei demonstraties. Ja. Uh, dus cavalerie, er zijn vliegtuigen. Die vliegen niet, helaas. Maar uh, nou ja, de vliegtuigen komen wel, maar staan aan de grond. Um, en dan die piloten geven uitleg hoe uh, nou ja, het vliegtuig in elkaar zit. Uh, de cavalerie geeft demonstraties. Uh, er zijn allerlei uh, exercitieoefeningen worden. Dus mensen kunnen echt ervaren. En niet alleen het soldatenleven, maar ook het leven van de burgers. Mm -hmm. um, kijk, die burgers wordt uitleg gegeven over hoe dat was met uh, voedselbommen. Op een gegeven moment kreeg je ook in Nederland is er schaars in de Eerste Wereldoorlog. En dan komt het, voed komt het uh, voedsel op de bom. Wat we natuurlijk uit de Tweede Wereldoorlog kennen, maar het was in de Eerste Wereldoorlog. Oorlog ook het geval. Ja, ja. Um, dus ja, je stapt dan letterlijk terug in de tijd als je dan op het landgoed bent. Ja. Uh, nou, dat is één ding. Uh, wij gaan een, uh, dit jaar, um, dat is vanaf eind augustus, een grote beelden tentoonstelling maken. Um, en dat is een beelden tentoonstelling met het thema uh, verdriet en verzet in beeld. Mm -hmm. En um, een bekende beeld, Duits beeldhoudster is Kate dat is heel mooi. Um, en uh, bij, bij ik krijg je een, een groot aantal uh, sculpturen en... Uh prenten van haar in bruikleen. Uh, en we laten zien hoe kunstenaars uh, zowel op de eerste als op de Tweede Wereldoorlog hebben uh, gereflecteerd. Nee. En dat kan, ja, dat kan zijn door nou, intens verdriet uh, te uiten doordat bijvoorbeeld, zoals Kate de zij heeft haar zoon verloren. Uh, maar het kan ook uh, daadkrachtig verzet zijn. Bijvoorbeeld de dokwerker uh, die we natuurlijk uh, uit ja. de Tweede Wereldoorlog ja. kennen uh, in verzet komen tegen wat je wordt aangedaan Kortom, er, er is nog, een, uh, nog genoeg te zien en te doen in Huisdoorn. Ja. En uh, het houdt niet op bij 2018, want jullie gaan gewoon door. Wij gaan gewoon door. Wij blijven natuurlijk plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland. Uh, dus ook na 2018 gaan wij aandacht besteden aan, uh, aan die Eerste Wereldoorlog. Cornelis van der Bas, Conservator Huisdoorn, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. En dat ruimde. Zeker. keer geen George Baker, maar Garou met Little Greenback. Het is vandaag 21 maart. En in de rubriek Vandaag in de Geschiedenis... heeft Steven Smit weer een paar opmerkelijke historische feiten... boven water gehaald. Steven, je staat nu al drie uur achter de knoppen... maar nu mag je zelf aan ja, het woord. Gaan, gaan. Nou, op 21 maart 1966 roept de VN... de Internationale Antiracisme Dag uit. Ja, wie wist dat niet? Ja, oh, weet je ook waarom, Hassan? Uh, 66? Nou, nou, in 1960, op 21 maart, vond er een groot bloedblad plaats in Sharpeville. Dat ligt in Zuid-Afrika. En zo'n 20.000 Zuid-Afrikanen protesteerden daar toen tegen de Pasjeswet. Door deze wet moesten alle niet-blanke Zuid-Afrikanen altijd een pasje bij zich dragen. En de blanke Zuid-Afrikanen mochten op ieder moment om dit pasje vragen. Hadden ze het niet bij zich, dan volgde een boete. Volkomen ideo natuurlijk. Maar je zegt 1966, dus zes jaar later is dat antiracisme dag. Nou ja, dat volgde dus een protest uiteindelijk. Maar de Zuid-Afrikaanse politie greep in en begon met scherp te schieten op de menigte. En er lopen nu zelfs nog mensen rond met een kogel in de rug... omdat ze weg, aan het wegrennen waren. Heftig dus. Ja, nou ja wil je daar nog iets meer van zien? Kijk vooral de serie Nederland en Zuid-Afrika terug... die de NTR heeft uitgezonden alweer al een jaar geleden. Prachtig. En dan neem ik je nu mee, Hassan, naar 21 maart 1980, de Olympische Spelen in Moskou. Kun je, je nog herinneren hoeveel uh, medailles Nederland daar hadden? Uh, uit mijn hoofd uh, vier. Nee, ik heb geen idee. Ja, dicht in de buurt, het waren er drie. Maar dat was dus uh, op dat moment ook veel minder concurrentie dan normaal. Want op 21 maart uh, kondigde de Amerikaanse president Jimmy Carter een boycott uh, af. De VS en 61 andere landen deden daardoor niet mee aan de Spelen. Dat zouden ze vaker moeten doen. Dat is goed voor onze medaillespiegel, denk ik. En uh, het was natuurlijk allemaal, had allemaal te maken neem ik aan, met de inval in Afghanistan. Precies, in Afghanistan. de inval van Afghanistan vond plaats in de laatste week van 1979. Carter wilde dat, hij zich, uh, dat zij zich zouden terugweggen, de Sovjet-Unie. En met het boycot stelde hij een ultimatum. Een boze president Carter zei dat de wereldvrede bedreigd werd... en kondigde economische sancties af tegen de Sovjet-Unie. Ook liet hij een koude oorlogswind waaien over de Olympische Spelen in Moskou. Als de Serviërs hun troepen niet onmiddellijk uit Afghanistan binnen een maand a zou ik niet steunen support een Amerikaans team naar de Olympische Spelen the Olympics. De uitspraak van de Amerikaanse president leidde tot heftige discussies in het Westen over het al of niet deelnemen aan de Spelen. Behalve Amerika trokken West-Duitsland, Japan en Canada als belangrijkste landen zich terug. Maar de opening van de spelen in Moskou verliep precies zoals de Russische organisatoren zich die hadden voorgesteld. Pompeus, kleurrijk, soms ook protserig, maar bovenal strak geregisseerd. Duidelijk werd de indruk gewekt dat er met deze spelen niets aan de hand was. En eigenlijk was dat ook zo wanneer we afgaan op het sportieve spektakel dat op deze opening volgde. Pompeus, protserig. Het lijkt wel een omschrijving van ons hier in deze studio. <laughs> <laughs> een... Polychroon heerlijk om naar te luisteren <laughs> en te kijken. Altijd fantastisch. Feitje, Nederland deed dus wel mee, ondanks dat de regering dat niet wilde. En de sportbonden voelden zich namelijk, voelden namelijk helemaal niks voor dat boycott. En dan nog, uh, doordat iets heel iets uh, opmerkelijks op 21 maart 1986 vernield een man met een Stanley-mes het doek, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, van Barnett Newman. Oké, dat schilderij In het Stedelijk Museum, ja. Dat was, Precies. Uh, het was nogal wat in die tijd. Uh, ja, zeker, want uh, de dader vond het in ieder geval te abstract en stak er een mes in. Uiteindelijk heeft de restauratie vier jaar geduurd, maar critici zeiden dat de restaurateur Gold. Gold, River, Gold Reaver, ik ben benieuwd, het heel erg matig had gedaan. Het leek alsof hij met een gewone verfroller in de weer was geweest. En moest opnieuw. Directeur Wim Beren van het Stedelijk Museum... In Amsterdam was uiteindelijk bijna 1 miljoen gulden kwijt aan de restauraties. Ja, ja. En daar vonden Van Cote en De Bie natuurlijk ook wat van. Ik heb iets gemaakt op dat schilderij van Noemen... Ah, Who's afraid voor. of red, yellow and blue? Of andersom. Ja, Who's ja. afraid of blue, Ja, het uh, red. door de Amerikaanse restaurateur Goldreyer voor acht ton gerestaureerde schilderij van Noemen. Vraag, achteraf, wie heeft nou het schilderij het onherstelbaarst beschadigd? Die man met dat Stanley-mes of de man met de verfroller? Ik heb daar een muzikaal commentaar op uh, gemaakt. Ga je gang, in de Hooiberg. Zag Beren goldreier smeren of zette hij puntjes? Het is geen wonder dat Wim Beren na dit gedonde gaat pensioneren. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Lacht men in Amerika? Ja, ja. Of hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Wat een honoraria. Ja. Of hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Het antwoord is aan de gechtelijk laboratorie. Ja, niet te lang, hè? Ja. ja, en ondanks dat de dader heeft vastgezeten... doet hij een aantal jaar later precies hetzelfde bij het schilderij Catvira, Ook van Nieuwen. En welke kleur had het schilderij dit keer, Hassan? Even denken, als het rood, geel en blauw is... dan kan het een combinatie van die kleuren zijn. Dus paars of groen. Fout. Oh. Connected to Stereo MC's is het een kleine stap naar vandaag, precies 333 jaar geleden, de geboortedag van Johan Sebastian Bach. wordt door velen gezien als een van de meest invloedrijke componisten uit de geschiedenis van de klassieke muziek. En de komende tijd wordt weer heel veel in het land een van zijn bekendste werken gespeeld, de Matthäus Passion. En aan de telefoon heb ik hier Johannes Leertower, violist en dirigent, oud-concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging en maker van niet minder dan. 68 YouTube-filmpjes over de Matthäus-Passion. Meneer Leert Leertouwer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u de 333 e verjaardag van Bach vieren? Ja, eh, dat klinkt misschien mal voor iemand die zo lang geleden leefde... maar het is toch altijd een bijzondere dag. Uh, ik ga in dit geval de 7e verjaardag vieren... door te beginnen met repetities voor de productie van dit jaar... van de Matthäus-Passion. Dus... Ik stap zometeen in de trein en dan rij ik, reis ik naar Vleuten. En dan in de kerk, uh, daar uh, zullen wij de repetities beginnen om tien uur. We hebben de deuren open, want we vinden het belangrijk dat ook in een plaats als Vleuten, waar niet zo heel veel gebeurt op cultureel gebied, mensen kennis kunnen nemen van hoe dat in zijn werk gaat. Je komt de uh, begraving brengen in Vleuten. Ja, wat zeg je? U komt beschaving brengen in vleuten, zo te horen. Nee, zo zou ik het niet willen zeggen, want het is een heel beschaafde plek. Uh, maar wij vinden het leuk om mensen in de gelegenheid te stellen om, om binnen te lopen en te luisteren. Ja. Het heeft ook de afgelopen jaren gewerkt. Mensen het fijn vinden om uh, een uurtje bij zo'n repetitie te zitten. U bent een echte fan hè, van Bach? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat, uh, dat is een, uh, een man die mijn leven heeft veranderd en... Uh, ik denk dat dat voor ontzettend veel uh, muzikanten geldt. Uh, Vooral in, in welke zin? Uh, nou, ja, kijk, we, we weten uit onderzoek dat uh, in de tienerleeftijd uh, uh, mensen heel gevoelig zijn voor muzikale indrukken. Ja. En uh, dus het is eigenlijk ook uh, dus op de hoop voor de wereld van de klassieke muziek dat we genoeg mensen in hun tienerleeftijd kunnen laten kennismaken met deze muziek, zodat ze, zodat ze uh, daar heel veel bij. Wij voelen en ervaren en het niet als een, als een soort uh, ja, als curveball of zo, een extreme hobby uh, ja. zien. Maar als iets wat echt in je leven kan passen. Ja. En uh, voor, zo is het voor mij ook geweest toen ik, uh, toen ik uh, een tiener was en voor het eerst muziek van Bach hoorde, uh, Werd ik eigenlijk meteen om, omvergeworpen door de werking daarvan. Ja. En uh, veel mensen beschrijven die werking als, uh, als een soort van, van kosmische... Uh, de ervaring dat er kosmisch evenwicht bestaat. En dat is heel grappig, hè? Want, want nu zijn er heel veel mensen... die uh, heel veel van deze muziek houden en er ook heel veel naar luisteren. Ja. Maar als je naar de geschiedenis kijkt... dan is de waardering voor die muziek ook lange tijd weg geweest. Hoe kwam dat? De zoons van Bach bijvoorbeeld, die vonden zijn muziek... hopeloos achterhaald en ouderwets. Heel knap gemaakt, maar natuurlijk niet meer voor mensen van hun tijd. En ook in de negentiende eeuw... Hè, Bach stierf in 1750. Dus uh, in het begin van de 19e eeuw. Waren, was die muziek eigenlijk zo goed als vergeten. Onder componisten. ging er dan wel afschriften van sommige composities rond. Of moet je eens kijken wat voor een briljante figuur dit is geweest. Ja. Maar niemand, niemand dacht dat die muziek nog iets kon betekenen. in de praktijk voor de mensen van toen. En, en wanneer is dan weer de, de, die revival gekomen van, uh, van Bach als, als populaire componist? Nou, daar heeft een andere componist zich mee bemoeid, namelijk Mendelssohn. Uh, en die is die, die matthäus Passie gaan uitvoeren. Maar sommige instrumenten die nodig zijn om de Matthäus uit te voeren... waren al niet meer in omloop. Die waren vervangen door modernere en andere instrumenten. Zoals? Dus bijvoorbeeld de, de oboe da De jachthobo, dat is een, een kromme houten pijp bekleed met leer... met een uh, dubbelriet zoals ook een gewone hobo dat heeft. Dat zijn twee op elkaar geklemde rietjes met een beetje ruimte ertussen... waar de lucht door kan. Ja. Uh, en dan zit aan het eind van de kromme buis nog een, uh, een beker, een metalen beker. En dat zijn heel bijzonder uh, klinkende instrumenten. Ook heel moeilijk onder controle te krijgen instrumenten. Als je, als je er een, een, niet erg op, we, op weg bent en je probeert er een geluid uit te halen... dan hoor je een soort kwagge kwaken, waarvan je je kunt voorstellen dat het in een, een eendenkooi de eenden moet lokken. <laughs> <Bij> de, <kom laughs> uh, maar ze hebben, een, als, je, als je erop kunt spelen, een ongelooflijk bijzonder timbre, heel donker timbre. Ja. En Bach gebruikt ze als een soort, inderdaad als een soort lokroep-jacht, uh, dus, uh, mm -hmm. dus is de jacht op de ziel van de gelovigen die, die aan boord moet worden uh, gebracht voor, voor de goede zaak. En uh, ja, die instrumenten waren er niet meer. Die verving Mendelssohn dan door klarinetten Dat geeft ook al aan hoe snel die muziek eigenlijk op grote afstand was geraakt van de mensen. Nee. Bovendien, uh, wij, wij doen nou alsof hij die Matthäus uitvoert. Maar hij voert een uurtje muziek uit, uit de Matthäus, die veel langer duurt dan dat... Uh, maar dat is toch het begin van, de, van opnieuw de waardering voor de, voor de muziek van Bach geweest, kun je zeggen. En, nou, toen mensen dan hoorden hoe bijzonder en geweldig uh, die Matthäus Passion was... wilden ze ook weten wat die man dan nog meer had geschreven. En zo is het dan langzamerhand... Uh, zijn muziek weer in de belangstelling komen te staan. Die, die maar we mogen in Nederland wel stilstaan bij het feit dat in geen enkel land ter wereld... de Matthäus Passion zo op een voetstuk is geplaatst als in Nederland. Hoe komt dat, dat het in Nederland dan inderdaad zo populair is in andere landen minder? Waar ligt het volgens nou, u aan? Nou, uh, uh, ik denk dat het een heel uh, uh, samenstelsel uh, van, van, van redenen is waarom dat zo is... Um, de waardering voor zijn muziek in het land in het algemeen is, is groot. Maar die Matthäus Passion, moet je weten, is een, is een, een groot ding geschreven voor twee koren en twee orkesten. Hmm. Dubbelkorigheid, dat was in Bach's tijd een, een traditie die uit Italië was overgekomen. Uit San Marco in Venetië, waar, waar ook... Core sprezzati heette het daar. Uh, gescheiden opgestelde koren. Elkaar toezongen. Daar kon je heel bijzondere effecten mee bereiken. Hè? Niet alleen echo-effecten. Echo, echo, Maar ook uh, elkaar toezingen. En dan samen het publiek toezingen. Hij uh, bracht er erg veel dynamiek in de wereld. Ja, dat de... dat heeft Bach... klinkt spectaculair. Ja, het Bach... ja, is inderdaad zeer spectaculair. heeft Bach uh, heel nadrukkelijk gebruikt in de Matthäus-passion. Dat is een dure grap. Dus als je in Duitsland zegt... Uh, wij voeren in Nederland... Uh, de komende weken acht keer de Matthijs uh, uit. te zeggen ze, met hemel, uh, hoe, hoe betaal je dat? Oh, yeah? <laughs> wat, is het, dat voor, wat is dat voor onderneming? En, uh, want je hebt ook de Johannespersoon. Die is voor één koor en orkest geschreven. Dus wat prettig overzichtelijker. Um, nou, dat is één klein aspect van de populariteit. van, van uh, Dat stuk is tegen de stroom in toch iets heel moois willen neerzetten. Wat dan maar wat extra's kost. De andere dan... ding is... Ja, zijn, ja, we dan, zo, ja. zijn we dan welvarender dat we wat eerste persoon vaker kunnen uh, ten brengen? Ik weet het niet. We hebben heel veel kerken die heel geschikt zijn om het in uit te voeren. Zie je ja. ook dat dat veel gebeurt. Hè? Ja. En ik denk dat mensen ook behoefte hebben aan een ritueel. Je ziet ook wel de kerken steeds leger worden. Ja. Uh, en je ziet uh, dat het gezamenlijk beleven van iets... dat dat toch een behoefte is van mensen. Ik denk dat zingeving ook een behoefte is. Want we kunnen natuurlijk niet om onder, onderwerp heen. Dat is toch het leidersverhaal. Of, uh, als, je, als je daar niet zo erg van bent... Dan zou je kunnen zeggen, het centrale begrip in deze compositie is schuld. Oh, dat is uh, heel Calvinistisch ja. bijna. Ja, zou je, vind je dat, echt? Want uh, ik denk dat uh, bijvoorbeeld, we zien nu iemand in het Witte Huis... die er erg van overtuigd is dat hij geen enkele schuld aan wat dan ook heeft... Uh, dat, dat is toch eigenlijk een heel gevaarlijk iets... als je, als je niet denkt dat je, dat je waar dan ook maar schuldig aan bent. Dus het onderzoeken van waar ben ik nou eigenlijk schuldig aan. Het is ook een deugd inderdaad, absoluut. Het is helemaal niet zo slecht. Uh, ja. je, kunt, je kunt zeggen dat... Uh, het als je, want ik heb zelf ook heb erg geworsteld met dat begrip. Ik vind het ook heel moeilijk om te begrijpen... dat ik schuldig zou zijn aan de dood van iemand 2000 jaar geleden. Hoe dat dan zit. Maar je kunt ook gewoon zeggen... Uh, dit gaat over uh, dat je het eigenlijk altijd beter zou kunnen doen... ten opzichte van je medemensen en als je wil ook ten opzichte van God, dan je het doet. En dat je willens en wetens dat niet doet of daar niet toe komt. Hè? Ja. Dat, is, dat is je schuld of dat is wat je beter zou kunnen doen. En dat is waar die muziek ook over gaat. Dus ik denk dat mensen, uh, merk je ook wel in de publieke reactie... dat mensen het ook louterend vinden om daarbij stil te staan. Ja, Dat, dat heeft hij mooi uitgelegd. Vandaag is dus uh, zijn geboortedag 333 jaar geleden. Uh, ja. Zijn muzikale invloed leeft nog door. Kunnen we ook nog invloeden van hem horen in, in moderne muziek? Ja, denk ik wel. Kijk, uh, het wonder van de muziek van Bach is dat hij ontzettend complex is... en toch rechtstreeks tot het hart spreekt. Dus je denkt nooit... Uh, uh, wij denken niet meer wat een ingewikkeld gedoe. Uh, je denkt, oh, wat mooi... En uh, ja. dat, dat, dat, het is goed om te bedenken dat alle klassieke componisten, waarvan waar, waar Bach een van de grootste is, die zijn er niet op uit om heel ingewikkelde dingen te maken, maar die zijn er op uit om tot jouw gemoed te spreken, om, om ons een te raken. beroep te doen op jouw emoties. Ja. Die wil, ze willen je raken. Ja. En uh, in het geval van Bach brengt hij daar dan een heel ingewikkeld bouwsel voor in instelling. Maar dat hoef je allemaal niet te weten en hoef je je ook niet mee bezig te houden. Je moet je alleen afvragen, doet het me wat? Ja, je moet je ervoor en, openstellen. En, en ja, je, moet, je kunt je daarvoor openstellen. En je merkt ook, uh, dat is wel een, een fijn ding van deze tijd. Hè. Er wordt wel gezegd, uh, het is de internettijd, met surft. Mm -hmm. um, uh, dus tegen de, de, de vijand van de surfer is de diepgang. <laughs> um, de, maar je kunt toch zeggen dat um, ook jonge mensen in deze muziek eigenlijk heel open tegemoet treden. Want um, ja, de, de, de, de, de, misschien de levenshouding of de, de basisopstelling uh, van, van de, de server is veel meer... ...hé, hey, dat zou wel eens leuk kunnen zijn. Laten we eens kijken wat het is. In plaats van uit een vast ingenomen positie te gaan, al iets te gaan vinden. Ja. En dat is natuurlijk heel fijn, want dan, dan kan je er gewoon uh, luisteren of het iets voor je is. En die muziek van Bach heeft invloed op alle volgende componisten. Ik zei al dat afschriften van zijn muziek ook eeuwen later nog... Hè, voor, voor nieuwe componisten van ontzettend groot belang zijn geweest. En ik denk ook, de muziek van de Beatles is, natuurlijk in, is ook al oude muziek. En ik begreep uh, maar... ook, een, ik begreep ook de, een Nederlandse band als Exception. Ja, Exception heeft dan eigenlijk rechtstreeks een bewerking gemaakt van een stuk van Bach. Dat is een enorme hit geweest. Um... Zullen we daarna gaan luisteren? Ja. Ja, dat is een heel goed idee. En dan... Uh... Als exception met Peace Planet. En met dank aan Johannes Leertower. Uh, voor deze mooie tip. Het nummer stond uh, negen weken op. Nummer 1 in de top 40 in 1971 maar liefst. Goed, dit was weer een... Uh, nou, wat kan ik zeggen? Een uh, interessante nacht. Focus Radio, vier uur lang. Volgende week zijn we er weer. Met een uh, lekker muzikale uitzending vanwege 50 jaar Paradiso. En dan duiken we in de geschiedenis van de poptempel van Nederland... aan de hand van oude liveconcerten. Ik kan u zeggen dat het waren top live concerten in die tijd. Ook praat u bij over de mogelijkheden van thorium. Een groene vorm van kernenergie. Bestaat dat, zou je denken. En laat Iris Plessius de resultaten zien van een onderzoek... naar de relatie tussen Nederlandse kolonisten en de Indianen... in de Verenigde Staten tussen nou, de 16e en de 17e eeuw. Dank u wel voor het luisteren en ook dank aan... Erik Mulder, die de techniek vandaag fantastisch heeft ondersteund. Kunt u zich niet bedwingen en wilt u de radiogesprekken nog terugluisteren, dan kan dat via nporadio1.nl/slash radiofocus. Goed, volgende week zijn er weer. En nu het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Dank voor het luisteren. NPO Radio 1.